Bij een Russische drone op een huis in de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn twee mensen omgekomen. Ook raakten twee kinderen van 11 en 15 jaar gewond. Dat meldde de lokale autoriteiten. De aanval was aan de vooravond van nieuwe gesprekken... tussen de Amerikaanse en Oekraïnse onderhandelaars. Bij een andere Russische drone kwam het grootste deel van de regio Tchernihiv in het noorden van Oekraïne zonder stroom te zitten.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 Het weer. De zon schijnt op veel plaatsen flink, maar landinwaarts ontstaan er stapelwolken. Het wordt 9 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen een zonnige dag en dan tussen de 12 en de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 van deze uitzending. Goedemiddag allemaal. Je hoorde Somebody Else is Lover, de singer van Total Touch. Uiteraard met de treintje Oosterhuis. Ons eigen treintje Oosterhuis. Nou, het is even na twee uur. Tijd voor Race Radio, Benno. Ja, heerlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Zeker weten. Goedemiddag. En uh, goedemiddag natuurlijk... Uh... Medepresentator van vanmiddag, ook drie uur lang... Uh, ...Rendel lossen normaal uh, tussen vier en vijf via de telefoon... ...maar uh, vandaag live te zien in de uitzending. Ja, Rendel, want ja, autosport, dat, uh, uh, dat gaat ook een beetje... ...nou al jaren eigenlijk door je bloed heen, hè? Nou, ik, heb, uh, weer, ik heb rode en autosport bloedregraapjes oké. oké. die witte zijn verdwenen. <laughs> dat is gewoon klaar, dus uh, dat weet je. En uh, uh, ja... Je kan het aan, hè, dat ik erbij ben, hè? Ja, ja tuurlijk. Oké, okay, dan gaat, nou, het jaar, hè, dus ja. gaat het helemaal goed komen vandaag. Dan goedkomen. gaat het helemaal goed ja, ja, ja, jullie nee, zitten nee, lekker dicht uh, bij elkaar. Ja, dus ja. Uh, pak ja. elkaar vast, uh, dus, zou ik zeggen. Nee, en, uh, en, uh, stel jij onze gast van uh, dit uur even voor. Ja, nou ja, ook iemand uh, die ik al... Uh, ik had hem al een tijdje niet gezien. En uh, vorig jaar op Asje denk ik, de laatste keer, maar toen had ik het te druk voor je. Jelle, Jelle Koeten, ja, uh, leuk dat je er bent in de uitzending. Een nieuwe man op het circuit van Zandvoort. Ah. Ja, en hij krijgt een hele, hele belangrijke taak uh, over te nemen van iemand die er al uh, 32, 33 jaar zit. Ja, dat klopt. Uh, 33 jaar maar liefst. En uh, dat is ook een Zandvoorter. Ik volg uh, Erik Weijers op. Ja, ja ja nou, dan kan ik je vertellen. Dan, dan, dan heeft hij hele grote schoenen om in te stappen. Dat nou, is uh, eens nou, uh, gaat... Die gaat een hele moeilijke taak krijgen. Ik vind het, uh, Rob, ook een eer dat wij uh, kennis uh, mogen maken met uh, Jelle. Zeker en, weten. En uh, als, uh, nou ja, deze, Jelle, ik heb begrepen. een van je eerste, of misschien wel, uh, de, hebben we de primeur van je radiooptreden. Ja, dat klopt precies wat je zegt. Het is de eerste keer dat ik een radio-invue doe. Ja. jongen en dan nog een uur lang. Uh, nou, gelukkig zit er af en toe een moppie muziek tussen. En, <laughs> en we gaan natuurlijk ook nog. Ons uh, bezighouden met uh, uh, voetbal natuurlijk. Zeker, we spelen vandaag in uh, Den Helder, Benno. Het is dus een uur rijden. Een uur rijden, dus uh, we doen het met uh, Piet thuis. Piet thuis, Piet thuis. Piet Huis. is thuis. Uh, zo rond kwart over twee, wedstrijd half drie, half twee gestart. Ja. En uh, ja, de wedstrijd tegen HCSC uit Den Helder. Nou ja, hier is maar muziek, toch? Zeker weten. Nou, uh, heeft allemaal met uh, race uh, te maken. Hier is Josh Harrison en uh, Faster. Ja, Openingstune van uh, Renault ja dat was onze openingstune van vroeger hè ja ja, ja geweldig ja, ja. nou, uh, mensen moeten luisteren hij is geweldig nu. pit en pedal Zeker weten. CFM Race Radio chose life in circuses jumped into the deepest end himself to all extremes, made it, people became his friend. Now they stood and noticed him, wanted to be a part of it. Last But it's true, they said He's a master of going faster Now he moved into the space That the special people share En volgens mij zitten mijn collega's meteen weer bij een oude uh, radioprogramma... Pits Pennok. Klopt dat, uh, Rendon? Ja, ja, ja. We zitten er midden in. Ja, <laughs> ja met, uh, met deze van uh, Josh Harrison. Daar had ik nog haar op mijn hoofd. Had ja, ja, ja. ja is... Dat is een hele tijd geleden. Ja, tijd geleden. Ik heb gewoon een petje opgezet. Hè, ja, dan en... zie je al die uh, ellende niet, uh, zeg maar. Nee. We gaan naar uh, Piet toe, want uh, zoals we zojuist zeiden... er wordt gevoetbald. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Ja, de wedstrijd uh, van vandaag. Helemaal ja, in uh, Den Helder. SV Zandvoort is vandaag uh, vermoedelijk uh, kwart voor twaalf vertrokken met een uh, touringcarbus naar uh, Den Helder toe. Voor de veiligheid vonden we, dat, vonden we dat heel belangrijk. Dat die jongens niet met allemaal autootjes achter elkaar die verre reis moeten maken. Dus ze doen we doen dat met een touringcar. Ze zullen daar inmiddels zijn. Ik heb de opstelling ook doorgekregen. We spelen dat tegen HCRC. Dat is een, een middenmotor, een veilige middenmotor. Die zowel naar boven als naar al onder niet veel meer kan. Maar wel de laatste wedstrijden goede resultaten halen. En wij gaan natuurlijk met uh, nog acht wedstrijden spelen. Uh, op, de, op de vierde, de derde, nou, de tweede plaats van onderen met 14 punten. Het is wel zo dat de onderste, Uitmuiden, die heeft 12 punten. Boven ons hebben we Jong Eklund met 15 punten. En SVW met 17 punten. Maar die hebben alle drie één wedstrijd gespeeld. Dus als we het allemaal helemaal uitrekenen, dan staan we nog niet eens zo heel, staan we nog, Bij die panie vier staan we nog niet eens zo slecht. Maar goed, het is wel heel belangrijk dat we vanmiddag proberen een, een puntje te halen. Onze concurrenten spelen tegen boven, bovenliggende ploegen. Die zou ook niet veel punten kunnen halen, denk ik. En hij speelt niet om die achterstallige wedstrijd in te halen. Wat de overstelling betreft hebben we spelers in. In Doelsa, Mika Bloem. We hebben. Daar hebben we staan Silvio we hebben Berg Berekamp speelt mee. Dani Kirchhoff speelt mee. En David Tatilva speelt als linksback vandaag. In het midden hebben we de twee Nigels, Berg en Christine. En ook in het midden staat Ricardo van den Burg. Voorin hebben we dan nog over uh, Otman en uh, hoe heet die andere lange jongen? Tommy Abu's. De, de Haan is gebaseerd, die is er niet. En uh, ook die andere die we al een weken niet meer hebben gehoord. Zijn er ook niet bij. En ook er zijn vandaag geen jeugdspelers. Want die spelen die zitten een paar op de bank. Maar ook anderen die uh, spelen met de onder de 23-1 op hetzelfde tijdstip ergens. Met Zuid-Hollands hun wedstrijd. Dus het is allemaal een beetje. Een beetje helpen vandaag. En nou, we hebben een, op papier een goede, goede ploeg. Maar ja, een wedstrijd duurt twee keer drie kwartier en er zijn toch wel wat massierig gevoeld met wat oudere spelers. Dus daar nou, hopen er het beste van. Ja. Ik, zit tuin, ik zit hier in mijn tuintje lekker en ik krijg uh, de berichten door en de bijzonderheden door. Dus daarmee wil ik jullie in, in zo'n product hoogte houden wat er gebeurt. Ja, heel fijn, Piet. En uh, laten we hopen dat we weer eens drie punten gaan halen. Nou, dat zou wel heel fijn zijn, ja, vandaag. Ja, okay. Zeker weten. Nou, we gaan ervoor. Okay. Drie punten vandaag uh, in Den Helder. Dankjewel Piet voor dit moment. Okay. En we komen straks weer okay. bij terug. Dat was uh, Piet, ja. onze sportverslaggever uh, van het uh, voetbal. Ja, een hele trouwe verslaggever die er uh, als het effe kan er gewoon bij is. En, uh, maar wij gaan uh, verder met uh, deze uitzending natuurlijk over motorsport, automotorsport... En in de live in de studio te zien natuurlijk. Zfm-live.nl. Jelle Koeten van het circuit. En Jelle, ja, je bent eigenlijk uh, gloedje en gloedje nieuw, hè? Ja, dat klopt inderdaad. 2 februari was mijn eerste werkdag. Dus ik ben inderdaad een gloedje nieuw. Ik heb er net zeven weken op zitten. Uh, hadden ze je gewoon van de straat geplukt? Van, uh, Zo, Jelle, kom jij maar hier maar eens werk. Hoe is dat gegaan? Nou, van de straat geplukt is niet helemaal het geval. Uh, ik ben al een uh, redelijk vaak geziene gast op het circuit. Ik heb hiervoor meer dan twintig jaar in, uh, in autosport gewerkt. Als onderdeel van een, van een groot internationaal raceteam. Uh, uh, het team genaamd naar mijn broer, Bas Kooten Racing. Oké. Okay. Uh, en per afgelopen herfst was ik zoekende naar een, een nieuwe functie. Uh, nou, in die hoedanigheid kwam ik op de Trophy of the Dunes even naar het circuit toe als toerist. En daar kwam ik mijn, uh, mijn voorgang Erik eigenlijk tegen in de toren. En hadden we een heel informeel babbeltje over uh, zijn toekomst en mijn toekomst. Zonder verdere bijbedoelingen, maar... Uh, uh, nou ja, van het een kwam het ander. En uh, inmiddels ben ik uh, aangetreden. En wat deed je in het, uh, in het autosportteam? Daar was ik uh, teammanager. Dus eigenlijk de taken waren als volgt verdeeld. Mijn broer was de uh, technisch eindverantwoordelijk En ik eigenlijk de organisatorisch eindverantwoordelijke. Oh, okay. Dus uh, altijd uh, met de schone handjes, om het zo maar ja. te zeggen. En hij van de vieze handjes. Ja. Uh, dus ik, uh, ik organiseerde het raceteam. En hij was het uh, technisch brein. Dus nou, de taken goed verdeeld. En uh, dat is denk ik ook wel belangrijk. Hè? Met de twee broers uh, naast elkaar. Zeker. En zo doen we veel elkaar natuurlijk ook hartstikke goed ja, aan. Ja. Uh, en daardoor kun je uiteindelijk successen behalen. Ja, ja, ja. Dus nou ja, uh, je bent helemaal thuis in, het uh, in de organisatie en het organiseren van, van dingen. Um, is dat eigenlijk ook wat je nu doet? Want je hebt een, een titel het of motorsport. Uh, Leg eens uit eigenlijk. Wat, waar staat dat voor? Ja, nou, dat betekent dat ik eindverantwoordelijke ben voor de afdeling sport. Uh, we hebben verschillende afdelingen op het circuit, uh, ook met afdelingen die niet direct iets met de baan te maken hebben. Dat heeft de afdeling sport uiteraard natuurlijk wel. Um, dus dat betekent, uh, wij coördineren alle sportieve evenementen. Dus dat betekent, uh, daar waar competitie, testdagen, et cetera, uh, aan bod komen... Uh, dan, komen wij, uh, dan komen wij naar voren met, uh, met afdeling sport. En dat betekent dat wij als facilitator, want dat is het circuit van Zandvoort uiteindelijk... Hmm. moeten zorgen dat wij een, uh, een platform bieden voor organisatoren... Die hun wedstrijden op evenementen komen organiseren. Maar dat hoeft niet per se autosport te zijn. Hoeft niet, inderdaad. Uh, maar goed, ik coördineer afdeling sport. En dat betekent ook autosport. Uh, dus de evenementen waarbij bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd, een fietswedstrijd. of nou ja, precies iets in die richting. Ja. Um, dat valt onder de afdeling events. Uh, oh, okay. En dus niet onder mijn verantwoordelijkheid. Dus oh, ja. vanaf head of motorsport. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. O oh, ja, tuurlijk. Ja. Het kwartje valt, valt niet mee voor een uh, oude man, maar goed. <laughs> en hoe bevalt het? Want je bent inmiddels een paar maanden verder. Nou, het bevalt hartstikke goed. Uh, het is een warm bad waar ik in terecht kom. Uh, er zitten meer dan 25 collega's uh, om me heen die me kunnen helpen. Uh, natuurlijk is het ook een grote ontdekkingsreis. Ik ken autosport uh, redelijk goed, uh, maar dan wel 180 graden vanaf de andere kant. Dus uh, hmm. de manier waarop ik het beleef is nu heel anders. Maar gelukkig ken ik veel namen, veel gezichten... Uh, ik ken uh, de, de netwerken, zeg maar, dus dat helpt enorm. Uh, maar nogmaals, het is een warm bad waar ik in terecht ja ja, ja, ja ja En, en het, het, je hebt het over 25 uh, medewerkers of collega's. Ja. Een hele platte organisatie. Nou, eigenlijk inderdaad wel een hele platte organisatie. Uh, we hebben natuurlijk een, een technische buitenploeg... die verantwoordelijk is voor onderhoud van het terrein. Uh, dat zijn er al ongeveer uh, 7 van die 25. Uh, afdeling events, finance, uh, commerce, uh, marketing... En sport, uiteraard. Maar het is inderdaad een platte organisatie. Maar ook zo'n flink team. Ja, Reynolds staat helemaal in de startblokken voor, uh, voor zijn eigen vraag. Nou ja, ja zover uh, eigen vraag. Uh, uh, Jelle komt uit de autosport. Uh, heel lang. Uh, bas Racing was, uh, dat weet jij niet, ben er maar echt een van de grootste uh, teams wel in, uh, in, uh, in Nederland. Zeker op uh, autosportgebied. Heel veel 24 uur wedstrijden gereden. In, uh, waar nu al die bommetjes vallen, zeg maar. De, die in. Uh, uh, groot team, uh, mooi team... Uh... Uh, nou, dat is, dat is er nu niet meer. Dat is uh, gewoon, uh, de, de reden van het maakt ook niet uit. Dat is echt gewoon, iemand zei van, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. <laughs> en dat kan hoor, als je zo lang in de autosport zit. Uh, het hele team bestaat niet meer. Ja, nou, klopt. Ja. Dat is per uh, eind vorig jaar, eigenlijk in de periode dat ik hier, uh, dus ja. die, uh, wat ik net vertelde, die Trophy of the Junes bezocht, uh, is dat per einde seizoen is dat, uh, is dat uh, beëindigd. Okay, ja, klopt. Nou, ja. nou ja. dat is wel belangrijk om te weten ja. natuurlijk. Ja, ik uh, mm -hmm. kan je wel zeggen, Benno, daar was iedereen mega, mega, mega verbaasd over in Nederland. Land, want hmm. als je uh, één team gewoon. Uh, heel hoog op de ladder staat, ook iedereen heel erg tegenaan. Kijk, was het wel Bas Racing? Ja. Dat was, die hadden gewoon zo'n goede, verschrikkelijk goede naam. Is daar eigenlijk te vergelijken met MP Motorsport? Ja, absoluut. Nou, die... oh, in zekere zin wel. Ja. Uh, MP Motorsport zit samen met Van Amersfoort Racing in een, in een heel ander laddertje, namelijk uh, de formulewagens. Ja. Uh, uh, formulewagens en, uh, en GT-auto's, toerwagens die, uh, die zie je eigenlijk nooit gemixt worden binnen een team. Dus wat MP doet op de Formulewagen ladder deden wij eigenlijk in, uh, in autosport met uh, toerwagens en GT's. Oké, okay. ja. Ja, ja, okay. en echt ja, Fantastisch en uh, daarom is het wel heel leuk dat gewoon, uh, Jelle nu uiteindelijk de hele andere kant van de autosport gaat zien. Want je, uh, je, hij komt uit het ding is dat hij eigenlijk altijd ook alles moest afnemen en nou ga je het bieden. Zeker. Is, dat, is dat een hele echte omschakeling? Ja, zeker is het een hele grote omschakeling. Het voordeel is wel dat ik continu mensen om me heen heb... waarmee ik, waarmee ik moet schakelen, uh, organisatoren, deelnemers enzovoorts... Die ik, uh, die ik al heel lang ken en weet wat ze doen, uh, waar ze vandaan komen... waar ze naartoe willen enzovoorts. Dus dat helpt wel enorm. Nou, dus het we komen wel... Nu, ze komen nu wel bij jou zeuren, hè? Normaal was ja. jij de zeur in de partij. Oh, het ja. is nu andersom geworden. Ja, dat klopt. Ik kom nu regelmatig op uh, race control. En daar is het, dit grapje ook al heel vaak gemaakt. Want, uh, elke keer als ik daar binnenkwam als teammanager... Dan had ik inderdaad een nou, van onze rijders iets geflikt. Of ja. uh, moest ik weer proberen iets recht te praten. Ja. Uh, nu kom ik daar vanuit het circuit uh, in een hele andere hoedanigheid. Maar dat is, uh, dat is hartstikke grappig om dat mee te maken. Nou, ik denk dat je het kan. Zo, <laughs> Zo is dat. Nou, we gaan even naar uh, muziek. Ja, we hmm. zitten in uh, raceplaten en autoplaten. Wat dacht je van deze van de uh, Beatles? Drive My Car. Just the girl what she wants. deze lekkere gouden houden van The Beatles en Drive My Car. Nou, vandaag uh, zijn we Race Radio uh, hier bij ZFM. Dus zou je radio lekker aan tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We gaan ze dadelijk verder praten met uh, Jelle Koeten Uiteraard bekend van het Zigbee Zandvoorts. Een uh, veel gedraaide plaat hier bij Citroën. Deze van uh, Wommick en uit de jaren 80 en Teardrops. Nou, als je naar buiten kijkt en Ben of Veuge heet, je van nou: het weer is uh, gewoon zonnig en dat is het weer. Maar uh, ja, hoe gaat het daadwerkelijk worden? Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Benno, want uh, dat zien wij natuurlijk ook, hè? Dat de zon schijnt. Ja, ja, Maar ja. blijft dat zo? Dat is de vraag. Ja, het blijft wel zo. Uh, dat, uh, even kijken, de, vanavond zakt de temperatuur wel naar uh, 7 graden. Vanochtend wordt het een uh, graadje of drie. En uh, we hebben eigenlijk haast geen wind in Zandvoort, uh, maar drie oost. Drie oost boven. En eens even kijken, waar zit de knop voor de komende 14 dagen? Ja, hier... Uh, maar dat gaan we natuurlijk niet doen, 14 dagen, dat, want het, het kan zomaar veranderen. Morgen is het nog steeds een mooie dag, 22 maart. Stralend zonnig weer, 13 graden in Zandvoort en met een UV van 2, dus we moeten bijna weer gaan smeren. Oh ja. Uh, maandag, geregeld zon, maar ook enkele wolken met een temperatuur van 11 graden en nauwelijks wind. En even kijken, dinsdag is het dan, uh, ja, wordt het dan ietsje warmer, maar dat heeft allemaal, uh, kan een klein drupje vallen. Maar de ergste regen wordt verwacht op uh, woensdag 25 maart, dan verwachten ze 8 mm. Buien met regen en soms ook een zonnetje. En datzelfde geldt ook voor donderdag. Nou, dan zitten we even kijken. En dat gaat harder waaien van de week. We gaan oh ja, naar, ja, nog harder. We gaan naar, de wind gaat, draait naar zuidwest, zes Beauvoir. En dan horen we het niet meer in de waterleidingduinen. Want ik heb een paar keer gewandeld van de week. En er was natuurlijk een noordenwind. En dan de dringen de, zelfs de zware... Uh, Geluiden van de Camaros. Zo heet dat toch, Rendel. Camaros. Ja. Dus die, die auto's. De grote Amerikanen. Maar babababa de babababa. Denk je, ja, Als ja, er en, een V8 in zit, is het goed. He? Ja, ja, ja Klaar. Maar dat is altijd goed. Die, maar die hoor je dus diep <laughs> in de duin. Dat, uh, en uiteindelijk uh, sluiten we af met uh, 27 maart vrijdag. Buien met regen en soms ook een zonnetje. En het blijft toch wel een beetje koud met 8 graden. En er wordt slechts 2 mm voorspeld. Ja. Nou, we krijgen morgen ja. in ieder geval een hele mooie zondag. Ja. Dus uh, ja. lekker genieten. Strandwandeling, de paviljoens zijn beter, weer open. Nee, beter was vorige week. Beter, he, ja, gewoon hagel. Benno, jij weet, die, vorige week was die zaterdag was ik ook live. Ja, dat weet ik zeker. Met live. Maar toen kwam ik uit de hagelbuien. Ja, ongelooflijk. In Zandvoort. Mijn meisje zei, we gaan lekker naar het, we gaan de, de Zandvoort. We gaan lekker even op het strand lopen. Yes. Als jij er op circuit wil kijken, ook nog helemaal goed. Hagel. Maar niet klein een beetje hagel. <laughs> hagel. Ja, ja klopt. klopt. Dan ben ik maar gevlucht naar de studio. Ja, heel, heel gezellig was het, uh, Rendel. Dus, uh, nee, geniet de morgen lekker van wandeling over het strand. En bij de paviljoens uh, is je van alles te beleven. Zeker. Nou, wij gaan gezellig doorbabbelen met Jelle Koeten over het circuitpark Zandvoort. Want Jelle, ja, afgelopen 3 maart, dat is nog deze maand... het circuit Zandvoort ontvangt de hoogste via erkenning voor duurzaamheid. Nou, dat was wel een nieuwtje. Ja, dat was het zeker. Daar is uh, hard aan gewerkt door, uh, door een flink aantal collega's om, uh, om dat te bewerkstelligen. Maar uh, ja, die uh, accreditatie die is binnengekomen en uh, daar zijn we, zijn we echt hartstikke trots op. Waarom deze erkenning? Uh, dat is, betekent, het is een bevestiging uh, naar een uh, vrij serieuze audit uh, dat, wij, dat wij in alle opzichten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen uh, die de via uh, Uitvaardigt. Uh, daar zit ook, een, dus er zit ook een verplichting in uh, richting circuits... om, um, om zo'n erkenning ook te bereiken. Hmm. Um, maar die is niet te eenvoudig te bereiken. Daar moet je echt van alles voor doen. Ja, wat, wat, wat bijvoorbeeld? Nou, het is iets wat niet eenmalig is. Dus het is een, een terugkerend iets. Het moet ook echt vastgelegd, uh, geborgd zijn in je, in je processen, in je beleid. Uh, dat zit hem in afvalstromen, in het in kaart brengen van emissies. Je moet aan kunnen tonen dat je voldoet aan, uh, aan de geldende vergunningen. Uh, dus dat is een heel uitgebreid pakket. Ja. Uh, het gaat ook over waterverbruik, uh, et cetera. Het is heel breed. En moet je ook nog rekening houden met salamanders en rugstreeppadden en zo? Dat, uh... In de breedste zin van het woord uh, moeten wij voldoen aan alle vergunningen. En ja, de voorbeelden die je noemt, die vallen daar uiteindelijk ook onder. Uh, dus dit is een bevestiging dat dat correct gebeurt. jongen, jonge, het lijkt me eigenlijk voor een, een organisatie als het circuit... die zich helemaal concentreert eigenlijk op de autosport. En je moet daar nog eens een keer met uh, allerlei beestjes gaan bezighouden... die dan rondom en in het duingebied rondom het circuit leven. Ja, het lijkt me wel een dingetje. Of, dan moet je mensen weer voor inhuren, dus om al kosten verhogend. Uiteindelijk, ja, dat is het inderdaad. Uh, aan de andere kant natuurlijk is het een dingetje, maar het betekent niet dat we er voor weglopen. Dus wij willen daaraan voldoen om uiteindelijk uh, een toekomstbestendige uh, evenementenlocatie te zijn. Um, en als we ons daar niet voor inspannen, dan, uh, dan verlies je je geloofwaardigheid, je, je status enzovoort. Dus uh, de belangen zijn zo groot om hier gewoon aan te voldoen, om binnen de lijntjes te kleuren. Ja, ja, ja, ja. Reynolds? Ja, ik, ik vind het gewoon helemaal prachtig dat ze het gehaald hebben, sowieso. Uh, ik ik, ik zat, uh, Toen ik het las en ik zat te kijken, denk ik: Nou, als een stad als Amsterdam dat nou ook gaat halen, dan uh, <lacht> hebben we een betere leefomstandigheden. Maar ik denk dat die dat rapport echt helemaal nooit gaan halen. Nee. En nu je, zit je meer in de autosport, hè? wat ze altijd hebben gezegd: dat is de meest vervuilde tak van sport die ja. er in de hele wereld bestaat. En een circuit haalt dan gewoon al die doelstellingen. En uh, dat rapport is heel dik. Moe, ja? Ja. en heel uh, heleboel staat erin, daar begrijpen wij helemaal niks van. Dat is ook nog eens een keer zo. En dat uiteindelijk, dan is een klein Heb Je hebt het gelezen? Nou, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik ken dat soort rapporten wel vanuit de vier Want uh, okay. ze wilden dat ook in de historische autosport ze dat doorvoeren. En dan zit ik echt te kijken, waar hebben ze het in de Jeetje, over? Ja. Ik plant wel een boompje, ben ik er ook van dus <laughs> okay, Zo werkt het niet altijd helemaal. Maar uh, uh, dus... Jelle, hoe heeft, hoe heeft stichting uh, Duinbouw uh, gereageerd? <laughs> ja. Positief waarschijnlijk uh, een keer, of niet? Nou, of ze hier inhoudelijk op hebben gereageerd, dat durf ik je niet te zeggen. Maar in elk geval, uh, ja, we proberen natuurlijk gewoon ons beste beentje voor te zetten. En uh, nogmaals binnen de lijnen te kleuren, zodat we kunnen doorzetten wat we, wat we hebben. Maar dan wel op de best mogelijke manier. Heel mooi. Ja. Je neemt eigenlijk de tegenstanders van het circuit, inderdaad, wat de clubjes zoals, uh, waar Rob het over heeft, neem je eigenlijk wel de wind uit de zeilen. Misschien voor een deel wel. Um, maar goed, dat daar. Ja, hangt ze hebben toch op... geen pogingen. Nou, het zou mooi, uh, mooi zijn als je dan ook een keer beseft sa dat samenwerken vaak veel beter is dan ja. ergens tegenin gaan gaan. Ja. En uh, uh, het circuit heeft laten zien, uh, we, we, we hebben ons best gedaan. We hebben een prachtig rapport. En, uh, uh, en de vier heeft gezegd, nou jongens, wat jullie gedaan hebben, dan moet er een heleboel circuits in de wereld. Hè, want we hebben het over een heleboel circuits, we moeten daar nog steeds aan voldoen. Uh, jullie zijn uh, toch wel weer met een heleboel dingen. Hier staan jullie weer op één in Nederland, in dat kleine landje. Met een klein team hè. Het is niet dat hier 500 mensen mee bezig zijn. Een klein team doen ze dat toch maar gewoon eventjes. Ja. Dan zou het ook eens keer leuk zijn als inderdaad groepen die zeggen van ja maar dan kijk gewoon jongens ga die samenwerking aan, ga de gesprek aan, ga zeggen hoe kunnen we het nog beter verbeteren. Want ze moeten dit wel blijven volhouden. dat, dat, dat is ook een lopend proces ja. natuurlijk. Want deze erkenning, hoe lang is die geldig? Nou, in principe is die uh, onbeperkt geldig, behalve dat we in 2027 weer de volgende audit krijgen. Dus ja. daarom gaf ik net al aan, het is niet een eenmalig iets wat je, waar je aan voldoet aan een bepaalde standaard. Dit moet je uh, blijven doen. Um, en die, die 2027-audit, we weten dat die er weer aan zit te komen. En we zullen ons blijven inspannen om, um, om ook die accreditatie te behouden. Dat is heel snel, hè? Nou, ja, dat is heel <laughs> snel. Is heel snel, hè? Dus, dus die erkenning is maar één jaar geldig. In wezen wel. Ja, als je het, uh, ja, is, uh, afgelopen winter is die definitief geworden. Dus, uh, dus inderdaad zit er natuurlijk een beperkte geldigheid aan. Want je moet hem wel uh, blijven verdienen. Mm. En uh, ja, Voor ons geldt natuurlijk, we doen de dingen op de best mogelijke manier. Dat betekent niet dat we geen geluid produceren, want dat doen we namelijk wel. Maar wel binnen kaders. En uh, we doen het op de best mogelijke manier. Het is, uh, geluid, om daar maar even op door te gaan, is iets waar we op dagelijkse basis mee bezig zijn. Oh ja, de... met metingen. Ja, en, uh, metingen, rapportages. Uh, we kunnen niet alle series... Uh, altijd maar uh, accommoderen. Met... Bijvoorbeeld ook de serie van Randall. Uh, in, met historische maar auto's. Dat moet je niet willen hoor, die Randall. Uh, <laughs> <laughs> ja, maar ze, oh, hebben, uh, ze hebben al een probleem als ik alleen al binnenkom lopen. <laughs> de en, uh, dan gaat die meter... die gaat al omhoog. Dus dan heb je al een groot probleem. Uh, dus dat kan ik ze ook niet aandoen. Nee. <laughs> nee, maar het is met een heleboel dingen gewoon. Uh, er zijn natuurlijk ook... Uh, trackdays en vrij En een heleboel andere evenementen met nog twee met natuurlijk evenementen. Ik heb, uh, dat zijn gewoon mensen die gewoon particulier met de auto dat het circuit komen op een parkeerterrein staan. Die maken soms meer, meer oh ja, lawaai ja, ja. dan dat op de baan gebeurt. En dat moet je ook allemaal kunnen monitoren. Dus ja. dat is best heel lastig. Ja. Nou, laten we even naar muziek gaan en dan uh, praten we zo verder. Want uh, ja, ik hoor allemaal weer dingen waarvan ik denk, oh, dan moet ik even het naadje van de kous weten. Precies. Dus blijf lekker luisteren naar de Sanfos Radio. We zijn al meer dan 35 jaar op uh, radio en televisie, internet Overal. Zet live.nl, kan je live meekijken.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 die hier uh, met uh, Rosanna. Ja, straks gaan we weer uh, met uh, Piet Pijper uh, contact opnemen, uh, Benno. Want ja. uh, vanmiddag is er om half twee gestart de wedstrijd uh, in Den Helder tegen HCSC. 0-0 en dat is ook, uh, de, was de ruststand en ook de tussenstand op dit moment. En uh, okay. straks horen we meer van uh, Piet uiteraard... Dan gaan we hem gewoon weer even bellen. Goed idee? Ja, fantastisch. fantastisch. Dan gaan wij met Jelle Kooten verder praten over natuurlijk het circuitpark Zandvoort. Ja, het heet tegenwoordig weer anders. Hè? Het is, uh, wat is nu de officiële naam? Mascot Circuit Zandvoort. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, dat verandert geloof ik bijna elk jaar of een beetje. En dan is er weer een nieuwe sponsor. Ja, er is nu inderdaad een nieuwe, nieuwe hoofdsponsor, Mascot Workwear. En die is de titelgever van het circuit, de circuit Zandvoort. En wat, wat uh, Mascot, uh, is dat een kledingmerk of een... Uh, ja, Mascot Workwear, dus inderdaad bedrijfskleding. Oh, bedrijfskleding. Correct. Okay. Nou ja, met race overal kan je eigenlijk beschouwen als bedrijfskleding, hè? Misschien wel een beetje, ja. Maar, maar ze maken dat niet, hoor. Nee, nog niet. Oké, okay. want hoeveel bedrijven rennen ook, ook van jou... Van, uh, Racekleding, dat, dat is natuurlijk wel speciale kleding. Ja, dat is speciale kleding. Sowieso brandvertragend natuurlijk. Ja. En, uh, en uh, daar zijn best maar heel veel... niet te zwaar zijn. Hm? Mag ook niet te zwaar zijn. Nou ja, het ligt een beetje aan... Uh, kijk, als iemand 130 kilo weegt, dan pak je ook niet zo veel meer <lacht> uit. Hè, zeg ik altijd maar weer. Uh, maar in de Formule 1 proberen ze wel zo licht mogelijk uh, proberen ze de ja. pakken te krijgen. En uh, ik heb ze wel eens gezien en ik denk, nou die zijn zo dun. Dat kan helemaal niks meer tegenhouden. Maar uiteindelijk toch wel. Ja. Uh, ja, nee, er zijn heel veel fabrikanten, grote fabrikanten die daar al heel lang in zitten. Precies. En ik ben zelf een keer geweest op de fabriek van Stent 21. Die vroeger ook in de jaren 70, of vanaf de jaren 70 pakken maakte. En dat is echt gewoon, als je de fabricatieproces van zo'n pak ziet... dan denk je, ja, weet je, het naaien een beetje in elkaar, nou, er komt iets meer bij kijken. Ja, ja. Dat zijn best wel heel bijzondere, heel bijzondere uh, pakken En ja, uh, hebben ook een bepaalde uh, tijdsduur dat je mag maar kan dragen. Hè. Dus ze hebben tegenwoordig allemaal logo's en uh, ze hebben allemaal uh, stiksels in de nek zitten... ...van uh, wanneer die geproduceerd is en hoe lang mm. je kan... ...want je kan het niet eeuwig blijven dragen zo'n pak. Dus het blijft niet eeuwig brandgedragen. tht waarde zit erop. Ja ja ja, ja, ja, ja. En, en dat is wel, uh, vooral in de amateursport, wel een heet hangijzer, Want uh, om de coureurs nou te zeggen van... Ja, ...je moet nou toch eens even een nieuw pak kopen. Hè, want uh, ja, maar dat uh, logo zit erin, ik mag nog. Nou zie je hoe je eruit ziet met alle olie en dat soort dingen van het sleutel wat je hebt gedaan. Lijkt me gewoon tijd dat je een nieuwe coat. Hm. En dat is soms heel moeilijk is dat wel aan die mensen door te geven. Ja, ja. ja we hadden die oude pak ook in de mickeys hangen, in de oude mickeys ja. op het circuit. Ja. Nog ja. steeds trouwens ook bij de nieuwe mickeys? Nee, volgens mij niet, nee. Nee. niet. Niet zoveel meer. Ik denk dat er nu nog uh, één of twee in de mickeys hangen, ja. maar ook niet meer dan dat. Oké, oh, ja. oké. Okay, okay. Nee, was altijd mooie, mooie aankleding van ja. de wanden en dergelijke. Ja, nou, ik, heb, ik zie liever foto's dan die, die zweten de racekleding. Uh, race jij zelf ook of heb je zelf gereacet eigenlijk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb zelfs niet eens een race licentie. Daar nee, kijken eigenlijk keuken. heel veel mensen wel van op. Ja, uh, ja. En ik heb heel lang volgehouden. Ik ga hem volgend jaar halen, ik ga hem volgend jaar halen. Maar weet ik weet, weet nog lang. steeds niet wanneer het volgend jaar gaat worden. <laughs> ik zit nu nog steeds in de business. Dus ja. um, ik denk dat ik het maar vol blijf houden. Dat ik hem volgend jaar ga halen. Ja, want degene die opvolgt heeft hem wel. Klopt. Ja, Erik en die heeft, heeft, die uh, heeft zelfs uh, de 24 uur van de Noemboeg ingereden. Zeker, hè? Dus Erik heeft echt wel een actieve, uh, actieve, autosportcarrière. actieve autosportcarrière gehad. Ja. En dan krijg je eigenlijk dezelfde positie, iemand zonder race-licentie. Hmm. Ik zou hem niet lang aanhouden. Ja. <laughs> Trouwens, uh, ik, ik zag al een filmpje voorbij komen. Dat er, werd, er is getest met de op het circuit. Ja. En uh, daar stond uh, Alain Kalf die stond uh, Tom Coronel, helemaal gek te maken ja. om, uh, om in die dus kijk uit voor al het kalf. Want propje ja. propt je zoon in de supercard. Ja, wie weet. Ik ja. ja. wacht de uitnodiging wel af. <laughs> maar voor een supercard moet je denk ik toch ook een uh, race hebben. Moet je ook hebben. een, ja. een race licentie hebben. Ja. ja, zeker voor zo'n 250cc. Want dat ja. is uh, eigenlijk... Ja, Jelle weet het ook wel. Het zijn uh, geen lieve dingetjes. <laughs> het zijn uh, bizar snelle apparaten. Ja, je weet niet snelle. wat je ziet. Nee. Wat denk je Jelle? Ga gaan ik we, gaan we ook een beetje... Ik uh, uh, gebruik dit even als bruggetje naar de agenda van het circuit. Uh, ja. Gaan wij uh, die superkarts krijgen ook op Zandvoort? Want het is nu assen. 60 stuks in één keer. Dat, is natuurlijk, uh, dat zijn races waar Rendel en ik altijd uh, van dromen. Zoveel mogelijk uh, autootjes op de baan. Uh, maar... Ja, of supercars echt in competitieverband op het circuit van Zandvoort gaan rijden, dat, dat weet ik op dit moment niet. We zijn natuurlijk volop bezig, ook met de kalender van volgend jaar. De kalender van dit jaar die zit gewoon al hartstikke vol. Daar zijn we ook hartstikke trots op natuurlijk. Maar goed, we zijn, we zijn echt wel, wel volop bezig met de kalender van volgend jaar. En ja, vooralsnog uh, uh, houden we alle opties open wat dat betreft. Bedrijven komen graag naar Zandvoort. Hè? Om, ja. uh, want als je de, het staat allemaal keurig gepubliceerd op jullie website. En uh, bijna elke dag is er wel een bedrijf. Vandaag is het Blekenmolen uh, en zijn uh, vrienden die aan het uh, racen is. En, uh, ja. uh, die hebben bedrijfs um, Dus dat gaat bijna uh, zes dagen in de week door of zeven. Nou, het is zelfs in deze periode uh, to, uh, inderdaad zeven dagen in de week. En die kalender staat inderdaad op onze website gepubliceerd. Het is zelfs zo dat sinds half februari... Tot, uh, tot eind november, sorry, uh, tot eind oktober. Uh, is het zeven dagen in de week. En dan in november dan, uh, dan heb je hier en daar wat spaarzame slots die weer, uh, weer openvallen. Uh, natuurlijk hebben we wel een, een winterdipje. Ja. Uh, wat wat boekingen betreft, maar tot november uh, 100% gevuld. Ja. Zo zo dat is, uh, En moeten jullie daar nog veel moeite voor doen? Of, of komen ze allemaal. Uh, staan ze allemaal in de rij? Uh? Nou, we krijgen veel aanvragen. Uh, nu ook alweer voor volgend jaar. Wat we natuurlijk nu nog wel hebben in de. Op en afbouw van de Formule 1 dat we wel uh, in de zomerperiode nog wel zeven, daag... <coughs> Sorry, zeven weken. Zeven uh, weken? Ja, oh. zeven weken nodig hebben. Ongeveer vijf weken opbouw, twee weken afbouw oh, ja, voor de Formule 1. Dus die periode ligt dan nu wel stil. En dat is iets wat volgend jaar natuurlijk gaat veranderen. Ja. Want die zeven weken, die zullen we dan ook in willen vullen. Ja, tuurlijk. Maar, maar, maar uh... ik denk niet dat dat een heel groot probleem is. Want er is dan echt een hoop te springen hè, van dat ze weer meer dagen krijgen. Ja, ja. Uh... En hoe zit het met die geluidsdagen dan? Die nu voor de Formule 1 worden gebruikt. Uh, uh, die, die zijn dan beschikbaar. En uh, hier steekt de meneer zijn vinger ja, op. Ja, dat steek meteen inderdaad iemand zijn vinger op. Die, uh, die ja, organisator is van een historisch kampioen heb die veel geluid produceert. Maar het is inderdaad zo: we hebben jaarlijks hebben we 12 dagen dat we onbeperkt geluid mogen maken. Nog steeds binnen bepaalde kaders. Uh, drie daarvan die komen inderdaad bij het wegvallen van de Formule 1 vrij. En uh, daar moet een, uh, moet een nieuwe invulling voor komen. Dus uh, uh, Rendon mag met zijn serie... Uh, mag die, uh, mag die, uh, mag die doen. Oh. Aanvragen doen. Laat hem gelijk tekenen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, heel simpel. Ik heb altijd gezegd, uh, wij, wij hebben enorm veel vragen... vanuit uh, heel Europa, maar vanaf Rijders. Want Zandvoort, jongens, heeft wel gewoon... Een, echt een heel serieus goede naam. En... Uh, het uh, is een circuit waar gewoon, met een uh, gigantische historie... waar de mensen gewoon graag willen rijden in die duinen. Gewoon de ambiance van de zee, uh, het leuke dorpje daarnaast... en vooral buitenlanders. Uh, ze willen heel graag naar Zandvoort. Hmm. Alleen ja, jongens, zonder, zonder geluid heb ik er niks te zoeken. En ook een heleboel andere series hebben zonder geluid. En even vooral, duidelijkheid. Uh, Rendel is de, de organisator van de ITCC. En dat ja. staat voor, Rendel. Ja, van... uh, Youngtimer Touring Car Challenge. Ja, precies. Ja. En dat zijn allemaal uh, jong, historische auto's. Ja, en met, met oude mannetjes erin. Dus <laughs> ja, dat, dat moet je maar een beetje zien. Gewoon heel geweldig. Ja, ja gewoon uh, uit heel, uit heel, wat uit de hele wereld krijgen we ze tegenwoordig. Dus... Uh, ik zou heel graag willen, maar ik moet wel geluid hebben. En zo is het ook bijvoorbeeld die 250 cc waar we het over hebben. Zonder geluid kunnen we die jongens ook niet. Oh, die maken echt. het al wel mooi. Ja. Oh, ja, zeker met die aantallen is dat gewoon een uitdaging ja. om die een, een plek te bieden. Dus, oh, dus, dus als ze testen, is, maakt het niet zo heel veel uit... Ze hebben onlangs getest, maar toen hebben ze dan bijvoorbeeld uh, maar een, een deel van de dag getest. Omdat ze in sessies reden uh, naast, uh, naast auto's. Dus het mm. was AB, AB qua tijdschema. Ja. Waardoor ze dus niet ochtends van uh, 9 uur ochtends tot uh, smiddags 5 uur hebben gereden. Uh, want op een gegeven moment stroomde het emmertje qua geluid gewoon over. En dat kunnen we ons niet voorlopen. Nee, nee. Is het, het lijkt wel voor jullie ook uh, wel heel leuk? En, en uh, dat je toch altijd van die bijzondere gasten. Uh, toch een aantal keren per jaar langskomen op het circuit. Zeker. We hebben heel veel bijzondere gasten natuurlijk. Oh ja, heel veel? Zelfs. Heel veel bijzondere ja, gasten. Klopt, is ook het in verschillende, verschillende disciplines natuurlijk. Ja. Uh, maar supercars is daar één van. Dat, ja. dat zien we niet vaak. Dus dat is hartstikke leuk als we die weer uh, kunnen verwelkomen. Hè? En van de week was uh, er een, een testwagen van Verstappen. Uh, was er, uh, ja. de, uh, vertel eens. Ja, dat klopt. Uh, de AMG GT3 Mercedes van het team van Verstappen. Niet Max Verstappen zelf, maar wel uh, een team dat onder zijn vlag opereert. Was hier aan het testen. Uh, dat was niet het team waarmee Verstappen dit weekend op de Nordschleife aan het rijden is. Maar een ander team dat door Verstappen ondersteund wordt. Uh, zij komen later dit jaar, in september, komen ze terug voor de GT World Challenge. En uh, daar waren zij voor aan het testen. Oh, gaaf, gaaf, ja. gaaf. gaaf. Uh, eigenlijk, Zandvoort en Jelle, we mogen eigenlijk ontzettend trots zijn hè, op het circuit hier. Nou, absoluut. Renold noemde het net al, we hebben een enorme historie. Uh, maar in, in de slogan van het circuit uh, komt ook voor... dat we nog steeds elke dag historie willen blijven schrijven. Ja. Oh ja? Ja, okay. zeker. Dus we zijn, uh, ondanks dat we al een enorme historie yeah. hebben... zijn we ook nog lang niet uh, uit, uh, uitgeopereerd. Uh, we willen nog heel lang hiermee doorgaan. Oké. Okay. Nou, het, uh, het uur zit er bijna op, uh, vriendje Orms. Ja, Ja, zometeen komen we nog een keer terug bijna. Okay. Maar dan naar deze plaats. Dus uh, graag uh, tot zometeen Race Radio vandaag uh, bij Zandvoort op zaterdag oh,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 We praten in de studio van ZFM vanmiddag met Jelle. En dit is bijna Jelle die het plaatje zong. Jelly Rock, uh, hoorde je. Met de uh, I'm good, Benno. Ja, in twee minuten tijd uh, moet ik uh, mijn laatste vraag stellen. En dat, is... dat weet jij heel goed. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, Jelle Koeten, uh, het of motorsport van het Squidpark Zandvoort. Daarom heb ik nog één vraag aan je, Jelle. Uh, dit jaar, laatste jaar van de Formule 1, uh, wij van ZFM kijken eigenlijk al een jaar half vooruit. Hoe zou jij dat eigenlijk willen zien, 2027? Hoe, gaat die, hoe gaan die zeven weken ingevuld worden? Hoe zou jij dat willen zien? Nou, die zeven weken invullen, daar hadden we natuurlijk net uh, voor de muziek al even over. Uh, dat zal niet zo'n probleem zijn. Het is meer het, ver, het zoeken van een vervanger, uh, vervangend evenement voor die Formule 1. Ja, ja dat, is wel een, uh, dat is wel een hele serieuze puzzel. Daar zitten we nu ook middenin. Uh, er lopen wat verschillende gesprekken met, uh, met organisatoren die, uh, die dat plekje zouden kunnen gaan opvullen. Uh, het zal nooit de allure en het publieksaantallen aantallen trekken die de nee. Formule 1 heeft. Met uh, drie keer 105.000 bezoekers per dag. Op de vrijdag, zaterdag en de zondag. Uh, maar goed, uh, natuurlijk wil, ja, zou ik vanuit de sportieve hart natuurlijk wel een serie willen zien. Die gewoon echt uh, in, de, in de top van, uh, van de autosport uh, de draait. de Um, nou ja, er zijn wat verschillende uh, mogelijkheden. Maar ook weer niet eindeloos veel. Er is ook wel uh, geopdeerd voor bijvoorbeeld de hele mes of het, uh, het World Endurance Championship. Maar er zit ook wel wat kanttekening aan. Want die, die startvelden die zijn groot. Uh, kunnen we waarschijnlijk niet accommoderen qua pitboxen. Uh, baanlayout. Uh, de bestaande kalenders waar ze al uh, uh, in vastzitten. Dus dat is allemaal niet zo heel makkelijk. Uh, dus uh, ja, de, de puzzel is nog niet gelegd. Mm. Maar uh, ik zou vanuit de oudsport wel iets willen hebben... wat gewoon echt in de top van de zit. Thuis hoort met hele dikke auto's. Ja. We praten daar het nieuws verder, Rendel. Ja. Jelle, in ieder geval bedankt voor je komst naar de studio. We, we gaan dit uur afsluiten. Zeker. En Rob, we hebben nog een klein moppie muziek, denk ik. Doe ik even, ja, 2,5 minuut. Voor lekker het... plaatje. Dus, uh, oh, mooi Lekkere zonnige klanken die we nou gaan draaien. Altijd lekker, hè? Laat de zon maar komen hier in Saltfoort. Je hoorde Camilla Camello. Hoi. Hey. Traffic jam. Man. I was quick to pay that girl like uh, Sam. Here you go, hey. it on me. Try the craving on me. Get the beating on me. She waited on me. Try yeah, well, the cake on me. Got the bacon on me. You know, this is history in the making, on Only one blank, close range that beam. If it goes a Million, that's me. I was getting more baby. I